8 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft nog eens gezegd dat zijn partij bereid is tot concessies om een meerderheid voor de plannen van het kabinet te krijgen in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen zullen de komende tijd de oppositie uitnodigen voor gesprekken, zei hij tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Zijlstra benadrukte dat daarbij tempo moet worden gemaakt. PvdA-leider Samson zei dat tijdens het debat al enkele stappen zijn gezet om de bezuinigingen te verzachten. Bijvoorbeeld op het gebied van de AIVD en de regelingen voor ouders met gehandicapte kinderen. De PvdA wil verder kijken naar mogelijkheden om meer geld aan onderwijs te geven en om accijnsverhogingen terug te draaien. De politie heeft een gezichtsreconstructie laten maken van een man die negen jaar geleden dood werd gevonden in Enschede. De politie hoopt dat iemand de man herkent zodat de zaak gesloten kan worden. Een voorbijganger vond het lichaam van de man in 2004. Hij was niet door een misdrijf om het leven gekomen. De identiteit van de man kon niet worden achterhaald... omdat het lichaam al in verregaande staat van ontbinding was. Onlangs zijn de resten opgegraven voor een gezichtsreconstructie. Het gaat om een blanke man tussen de 20 en 40 jaar oud. Hij had bruin haar en een vlassnorretje. Mogelijk kwam hij uit Duitsland. Onderzoeksrobot Curiosity heeft water gevonden op Mars... Het is voor het eerst dat de aanwezigheid van water op de rode planeet is bevestigd. Wetenschappers noemen de ontdekking buitengewoon interessant. De vondst is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science. De robot heeft een schep aarde van Mars geanalyseerd. En daarbij bleek er 2% water in te zitten. De vondst is onder meer van belang voor toekomstige bemande missies naar Mars. Die worden een stuk makkelijker gemaakt door de aanwezigheid van water. Het weer, het koelt vanavond snel af en het wordt koud. 4 tot 9 graden. Er is kans op vorst aan de grond. Morgen en in het weekend geregeld zon. De oostenwind neemt in kracht toe. En smiddags wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projectA15.nl. Er moet flink bezuinigd worden, ook bij de publieke omroep. 200 miljoen deed al pijn.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 Twee dingen, zei Joop dat al, uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je toch. Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. Het is de week van het Nederlands Filmfestival. En daarom in twee dingen deze week aandacht voor filmmakers. Mensen voor en achter de schermen hebben we de hele week al gehad. En vandaag hebben we een regisseur, Pieter Verhoef. Krijsland, de bouwhoeken. Een van de vorige eeuw. De boerenarbeiders leef je in jermoed. Socialistische vooroermannen roepen op het anarchisme van de diet Honger kent geen wetten. Neem en eet. De meeste met geld Er is een Je mag voor niemand de deur openmaken. Ik vraag om uw hulp. Deze brief is heel belangrijk... Voor zijn lot. jij moet het doen. Jij kan het. Ja, twee producten van Pieter Verhoef. Goedenavond. Hey. Uh, de Dream, zeg ja, ik het dan goed? Heel goed ja, goed. Dat hoorden we eerst langskomen. Ja. En dan De Brief voor de Koning, natuurlijk. Ja. Uh -huh. Naar dat prachtige boek van Tonkendracht. Eh. Ja. Uh, u bent natuurlijk ook bekend van de film Nienke, uh, teken van het beest... waarmee u uh, de Gouden Kalf gewonnen heeft in 1981. Ik kan nog heel veel gaan noemen, maar dat kunnen we natuurlijk niet allemaal doen. Dat komt misschien nog wel door sprake. U kwam hier net binnenrennen van dat Nederlands Filmfestival. Ja. Wat deed u daar vandaag? Nou, Er was een seminar uh, georganiseerd door de DDG, de Dutch Directors Guild. En die hadden iets over decoupage, dus uh, over hoe je... Scenes opdeelt in shots en dan. En in de documentaire en in de speelfilmen. Er waren allerlei collega's die daar verhalen over vertelden. Dus ik vond het interessant om daar bij te zijn. Ja, want heeft u nog iets te leren? Want u bent 75 inmiddels. Ik bedoel, bent u dan nog steeds zo'n vakman, dat u precies wil weten hoe je die dingetjes opknipt? Ja, dat, uh, ik had daarna een gesprek met Oscar van der Kroon van het Uur van de Wolf voor een productie. En die zei: ja, wat doe jij? Heb jij dan nog wat, zijn er van jou nog geheimen? Wat dat ja, natuurlijk. Het is zoveel wat je nog kunt leren. Je bent nooit uitgeleerd in dit vak, toch? Nee. Dat, is, dat heb jij ook. Ja. Dus, je kan het toch ook tot heel lang doen, hè? Dat hoop ik wel, ja. Ik vind het heerlijk om te doen. Ja. Ja. Nou, was het een drukke dag, want u was daar. Maar u was vanmorgen ook bij het afscheid van culinair journalist Johannes van Dam in Amsterdam. Even, ja. Ja, waar, ja. waar kent u hem van? Van uh, uh, Café Zwart. En. Ik heb er twee uh, documentaires hebben, hebben er, er speelden zich scènes af. Eentje over Hafid Bouazza, de Marokkaanse schrijver... en over, even, even over Jan Siebeling, die er ook wel kwam. En daar speelden in beide films scènes zich af in Café Zwart. En dat was, hij was de overbuurman van Café Zwart. En dus hij zat ook in beide films uh, met een paar opmerkingen. die grote hoed en die wandelstok. En, en, en sindsdien hebben we vaak zitten praten. En dus we hadden altijd vrolijk, verneinige gesprekken, zal ik maar zeggen. En waar gingen die gesprekken over dan? Uh, we, over alles, over film en over de mensen om hem heen. Hij kon heel scherp analyseren. Was soms uh, genadeloos, maar eigenlijk in zijn formuleringen altijd geestig. En, dus uh, we konden het op een rare manier... Wel goed met elkaar vinden. Ja, en vroeg u ook aan hem wat hij van uw films vond? Of van uw werk? Uh, ja, hij vond die film over Hafid heel mooi. En, de, de, de, hij was ook heel erg uh, gesteld op uh, Hafid. En... Um... En over de film over Peter van Straten, die er natuurlijk ook voor kwam, die vond hij. Daarvan zei hij dat hij die heel mooi vond. Maar nu komen we op het terrein van de ijdelheden. Dus, <laughs> maar hij vond dat een hele mooie film. Dus. Nou, en daar was ik wel opgesteld, omdat het een kritische man is. Precies, het is een ja, hele kritische ja. man. En hij weet meer dan alleen, of hij wist meer dan alleen over eten. Dus een, een zeer breed georiënteerde man. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, vandaag was Nederland, misschien is het u een beetje ontgaan... maar uh, bezig met de algemene beschouwingen. Ja, dat ja. ging de hele dag door op radio ja, en televisie. Ja. Nu nog, u hoorde het net ook ja, weer in het 8 ja. Is dat nou iets wat u nou volgt? Ja, dat volg ik. Dat volg ik op uh, Radio 1. S ochtends, de een van de zenders waar ik het beste naar luister. Of naast Radio 4. Uh, en ja, we weer de s s'avonds in bed, ja. <laughs> zou ik maar zeggen. En uh, uh, nee, ja, ik volg dat wel. Ik volg, volg dat met, met, met soms uh, uh, kromgetrokken tenen. Ja, waar, waar krijgt u die kromgetrokken tenen Nou, van? als ik uh, hoor, zoals gisteren, hoe... Dan denk je van, het gaat toch, we zitten toch in een crisis. Het gaat om het landsbelang. En dan zie je in de aanvallen van de oppositiepartijen... Dat, het dan, dat ze dan meer alweer aan hun eigen verkiezing, herverkiezing denken... in plaats van aan dat landsbelang, denk ik dan. Het is dan, politiek, hè? hè? Ja, dat is politiek. Ja, ja dat weet ik. En dan, dus dat zal ook wel naïef zijn om te denken... dat ze zich anders zouden moeten gedragen. Maar ik vond het toch op de rand van het gênante soms. Ja, gênant? Nou ja, die discussie tussen natuurlijk die rare Wilders en... En uh, uh, uh, D66. De, ja, dat vond hem ook. Ik, ben, ik hou wel van die Pechtold in zijn manier van, uh, de, uh, van debatteren. Mag gisteren even niet? Ik vond het wel <lacht> ver, ver gaan hoor, maar om die film. Te, dat, ik vond het eigenlijk een beetje. Zwakkend dus En, en je inspireer... makkelijk wil dus mee op de kast. Ja. ja, want inspireert het u dan ook voor een film of een documentaire? Nou, ik ben in mijn films. Uh, ik ben nooit een partijganger geweest. Altijd wel politiek geïnteresseerd. Maar ik zwerf altijd een beetje. Ik ben altijd gezworven tussen vroeger PSP en GroenLinks... en Partij van Arbeid en D66. Verder naar links of rechts ben ik nooit gegaan. En uh, dus een beetje een, een zwervende kiezer. Maar ik ben wel in mijn verhalen. Die gaan uh, in, ook in de fictieverhalen gaan, vaak wel over de verhouding tussen uh, het persoonlijk leven en de maatschappij waarin de mensen staan. En soms zijn er politieke kwesties zoals in de Dream en ook wat in Nienke natuurlijk. En in die, die, die telefilm Maten, uh, die ging over mensen die in Joegoslavië hadden gediend. En, uh, dus ik het... hou wel van die spanning tussen die twee werelden, zou maar zeggen. Omdat het de een en het ander elkaar beïnvloeden. Over spanning gesproken, er wordt uh, gevoetbald. En misschien is het er spannend. Heerenveen FC Twente, Jeroen Elshof. Het is uh, niet meer spannend eigenlijk. Ja, ik, ik zou graag willen zeggen dat het wel spannend is. Maar het staat hier uh, voor uh, de beker spelen we tussen Heerenveen en Twente 3-0 voor Heerenveen dat zal uh, jullie gast goed doen geboren hij gaat in met ze, uh, hij zit al geboren in club van uw zeker <lacht> Daar, daar ja. ging ik vroeger met mijn oom mijn manke oom, oom Kees achter op de boot Dan ging ik naar Heerenveen ik heb Abel Leste nog zien voetballen als een ja. jongetje van acht. Kijk, en, kijk. Dus ik heb daar sentimenten bij. 3-0, wat goed. 3-0, ja, en het is, ja, we mogen hem niet vergelijken, hoor met Abel Enstra. Nou, als ze dat, is een dat dan een grote is, er, er staat er hier een in de spits op het moment. En uh, zijn naam is Alfred Fin Bogasson. Uh, nog geen Abel Enstra, maar wel twee goals gemaakt vanavond. En hij staat nu. Uh, in zijn Heerenveen tijdperk op 39 doelpunten in 42 wedstrijden. Dat is toch een aantal waar je mee thuis kan komen. En Heerenveen voetbal Twente dus van de mat. Het werd 1-0 in de eerste helft door een van Slagveer. Toen was Finn Bogason de aangever. En in de tweede helft nadat Rosales rood kreeg... Al vroeg in de eerste helft dus oh, ja. aan de kant van Twente. Vandaar dat het wat makkelijk gaat voor Herenveen. Scoorde in de tweede helft Finn Bogasson met het hoofd de, de, de 3-0. Uh, ja, dus gaat het erg makkelijk. Je zou bijna zeggen, het is een fenomeen, die Finn Bogason. Is er een regisseur uit Lemmer die daar misschien nog een documentaire in ziet? <lacht> Ik vraag het me af. Nog een, uh, een minuut of 18 hier. En dan heeft Herenveen de volgende ronde van de beker bereikt. En dan is Twente uitgeschakeld. Zeg het maar. Is het een idee? Nou, <lacht> nou, nou ja, wie weet. Ik heb al een aantal jaren geleden een portret gemaakt over, over Foppen. De ja, Haan. Ja, de een trainer. man die ik zeer bewonder, En die nu weer op een bescheiden manier... of uh, hoe dan ook betrokken is bij Heerenveen. Dus het gaat weer goed met, uh, met Heerenveen. Dus ik weet niet of over die, die boken. Ik zal er eens over denken. Het is interessant. Uh, ja. <lacht> maar bent u, bent u een fan? Bent u echt een voetballiefhebber? Uh, ik ga no nooit naar een stadion. Maar uh, voor, de, uh, voor de televisie, dan, ja, dan kan ik zeer meeleven. Ik trap ook mee en zo. Ik zit ook mee te bewegen, spring op en zo. U gaat dat nu ook van... een beetje met dialect praten <laughs> Is dat zo? Ja. Dat, ja, nee, dat zal er wel. Dat <laughs> is niet erg. He? Ik heb ja, ja. een accent een ja. beetje, maar ik vind het helemaal niet erg. <laughs> nee. Het is mooi, want laten we het gelijk maar over uw roots hebben... daar ja, ja. in het ja. hoge noorden. Mm -hmm. uh, want u zei net, voordat we naar de, de voetbal gingen... Uh, ik vroeg, is politiek voor u ook een inspiratie om een keer... Wat Maken. En u zegt ja, eigenlijk zit natuurlijk die maatschappelijke, ja. dat maatschappelijke engagement, zit eigenlijk in heel veel van mijn films. Ja, als het, als het heel erg privé is en zo. Ik, ik zag gisteravond de film van Jean van der Velde, mm -hmm. een hele goede vriend, vriend uh, over, he, uh, over, die, over die slavernij zal ik maar zeggen. En de eerste half uur dacht ik... oh, Jezus Christus, het gaat alleen maar over een uh, uh, uh, romantische liefdes... in plaats van over waar het over moet gaan. De tweede helft ging veel beter. Dan kwam het er ook veel sterker in. Maar voor mij had dat nog harder erin gemogen, zou we zeggen. Ja, Die, hoe duur uh, uh, was de suiker, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar even toch, waar, waar, waar zit hem dat in bij u? Dat u daarin zo geïnteresseerd bent? Ja, ja, dat bent, weet je, je vaak boek? niet. Nee, maar ja. even wat voor nest bent u grootgebracht? Oh, uit een protestant christelijk nest uh, hervormd. Een uh, zeer sociaal bewogen vader. Uh, uh, uh, stuurman van de Reddingboog. De huisschilder, correspondent voor het Fries Dagblad. Uh, uh, kerkenraadslid, zo'n zo soort man. Heeft echt sociale... Nooit thuis. Heel veel op de fiets door met zijn, met zijn hoed in zijn nek door het dorp, ja. Maar, maar, maar nooit thuis. Heel veel weg, ja. Ja. ja. En hoe was dat? Nou ja... Uh... Uh, mijn grootvader en mijn grootmoeder, mijn paken en mijn opoe, nee, het opo, want dat is eigenlijk Gronings, woonden naast ons. Dus dat was eigenlijk één, één gezin. Dus mijn moeder ging daar dan zitten breien of naar de radio luisteren. Of, dus dat, je had nooit het gevoel dat het erg stil was thuis. Nee. Nee, nee. En de CPN speelde ook een rol? Nee, nee, nee. Mijn vader was wel een bewonderaar, en dat werd hem ook wel eens kwalijk genomen, van bijvoorbeeld mensen als Gerbende Wagenaar. Dat was vroeger. He, verzetsheld en een beroemde uh, uh, uh, communist... als die kwam spreken in het Nutsgebouw... dan ging mijn vader naartoe. Die, die vond dat die man zo geweldig kon praten. En dan ging hij dwars door alle politieke grenzen heen. Want eigenlijk was het de CHU, Christelijke Historische Unie. Maar, dus dat mocht uh, eigenlijk helemaal niet dat je daar ging nee, kijken? Nee, maar dat, maar dat vond hij dan een goed iemand... die goede dingen zijn, en daar ging hij dan naartoe. Ja. Ja, en ging u mee dan, of niet? Nee, nee ik was nog te klein. Je was te ja, ja. Maar, maar toch, dat gezin, waar vader dus veel weg was... wel sociaal bewogen. Was uw moeder ook sociaal bewogen? Uh, uh, uh, wat het gezin betreft, ja. ja, ja die, die, <laughs> die, had haar eigen, die moest de economie van het huishouden uh, proberen uh, overeind te houden. Net zo belangrijk natuurlijk. Heel erg belangrijk. Ja. Daar was ze ook heel goed in, ja. Maar, maar die, die, dat sociale gevoel, wat er dus kennelijk in dat gezin was... Ja, was dus dat is een soort sociale... Uh, de, de, de, zo, uh, misschien wel een soort... Of zo. Ik was wel iemand die, die oude vrouwtjes tegen hun zin de straat oversleurde. Uit de angst dat ze de, zouden kunnen worden overredend. Dat is een soort uh, ja-oersentimenten. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Nee. Ja, ja. Maar, maar goed, is dat de basis geweest voor die films die later toch vaak over dit soort onderwerpen gingen? Nou, ik heb natuurlijk, voor de, voordat ik de film ging heb ik op de Sociale Academie gezeten. Dus dan jeugdwerkafdeling. Dus er was altijd wel iets van. Iets van een kleine wereldverbeteraar zat in mij. Maar ik ben nooit een partijganger geweest. Ik heb dus haatdogmatisme en en extremisme. En zo. In die zin uh, werd ik. een sociaal ja, een, een, een, een, een brave sociaal-democraat. Aan de andere kant is ook wel een anarchistische kant. Ja, maar, maar Laten we niet dat... binden. Dat wil niet zeggen dat als je niet van een partij houdt... of extreem van de ene kant of van de andere kant... Nee. kun je nog wel sociaal bewogen zijn... en maatschappelijk onrecht ja. misschien ja. aan de orde willen stellen. Dat is een beetje wat films in Films die vroeger gingen over sociale kwesties... dat iemand echt op, tegen alle stroom in opkwam voor het recht van mensen... Nou daar zat ik te huilen in de bioscoop van opwinding en woede enzovoort... omdat ik met dat blijkbaar aansprak, ja. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vandaag met regisseur Pieter Verhoef... want de hele week staat in het teken van het Nederlands Filmfestival. Uh, wanneer is dan de liefde voor de film begonnen? Want u zei, ik ging eigenlijk naar de sociale academie... maar toch uiteindelijk film en documentaires maken. Nou, de liefde voor de film is begonnen in het Nutsgebouw in Lemmer. Er was zaterdag zondags film. Zondags mocht ik daar niet naartoe. Maar zaterdagavond voor 1.25 op de derde rang ging... met mijn vriendjes naar... Uh, naar de film. Hollywoodfilms... Uh, met, uh, nou ja, goed... Uh, uh, Duitse films toen nog veel. En zo hele mooie uh, Die Letse Bruke uh, en werk wat met uh, Maria Schell. En uh, ik vond dat, vond dat echt fascinerend en geweldig. Maar uh, je wist niet eens dat er een filmacademie was... of dat je filmregisseur zou kunnen worden. Dus ik ben eerst die sociale kant uitgedaan... onder aanvoering van de plaatselijke dominee... waar ik heel goed mee kan opschieten... En uh, toen op die sociale academie deed ik eigenlijk heel veel aan muziek... en aan toneel en, uh, en, en uh, cabaret. Die studie deed ik erbij, zal ik maar zeggen. <laughs> en toen daarna toen had ik meteen een functie bij de, de Colen Kit... de laatste tijd in het nieuws in Amsterdam-West. Mm -hmm. Dat was een, een jeugdcentrum en toen dacht ik... Jezus Christus, dat ik dat mijn hele leven moet doen, zeg... De jeugd zoekt het zelf maar uit, zegt u dat nou? <sat> no, ja, ja, ja, nou, ja. Die sociale Pieter Verhoef. Uh, uh, uh, ja, de jeugd maar, zoekt het zelf no, maar Nou, ja, maar ik ga het niet. Het, het, het leek me beangstigend om het hele leven met die, met die uh, uh, noodlijnende jonge mensen <gacht> om te moeten gaan. En, en die op het rechte pad te, uh, te zetten. Dus daar ga ik liever films over maken. Nou, dan? ik zag toen een folder liggen van de Filmacademie op een, op een tafel in een café. Daar dacht ik. Goh, wat leuk. Misschien kunnen al die... mijn belangstelling voor theater en muziek... en mijn eh, kennis die ik heb opgedaan... op je opleiding van sociale en maatschappelijke... misschien kan dat in één komen. En toen bleek pas op de filmacademie... waar ik tot mijn verbazing werd aangenomen... dat ik enig talent in die richting had. Ja. En, en, en wat is het dan in u... dat u toch ook wel veel... Uh, Friesland weer heeft... laten terugkomen in uw werk? Uh, ja. Uh, ik was blij dat ik er weg was... En, uh, ja, maar want, waarom was dat dan? Nou waar? ja, dat is uh, de benauwdheid van het dorpse leven. En Wat ik was woont... dat dan, die benauwdheid? Ja, zoals zo je dat in een klein dorp kunt hebben. Er is uh, te weinig te doen. Bovendien, ik woonde in Lemmer. En dat was aan de overkant van Amsterdam. Was een, in de zomer was er een tweedaagse boodverbinding uh, met Amsterdam. Dus al die vakantiegangers kwamen met een fietsen. En dan lagen wij als jongetjes met een zwembroek op de dijk te kijken naar wat er allemaal die boot afkwam. En wat kwam er die boot af? Heel veel opwaaiende zomerjurken. Ik dacht, daar moet dat ik naartoe. Dat dacht ik al. <laughs> dus, dus u dacht, ik neem die boot naar Amsterdam. Precies. Ja. En ik had er een oom wonen. dat wil zeggen, neef van mijn vader. En die had me een keer uitgenodigd, op mijn tiende. Dat ik naar... Dus dan hebben we, mijn ouders hebben me op de boot gezet. En die duurde vijf uur, die boot. En zeiden dus ze tegen een hof, hofmeester: Tinkstambitie om de jongen. Dus die gingen wat half uur vragen. En dan stond uh, hoe het met beging. En achter het centraal station stond Oom Piet, leraar Duits, mee op te wachten. En ik wist niet wat ik zag. Ik was zo onder de indruk van die stad. Ik, ik, werd, ik ben één keer, geloof ik, op flauw gevallen in de Kalverstraat en zo. Omdat ik zo van alles onder de indruk was. Dus die opwinding. die heb ik heel lang gehad. toen woonde ik er al lang van Amsterdam. Dus ik heb daar er altijd naartoe gewild. Ja, maar, maar dan toch? Die kwam die kwamen weer terug in die films? Ja, roots. ja. Dat is, kijk, dat heeft ontzettend met die taal te maken. maar ook wel met het, met het wonen aan het water hoor. Want het, ik woon nu ook bij de, bij de Amstel in Amsterdam. dus ik wil altijd naar het water. Dus uh, het was niet alleen benauwd... maar ook mooi. En. Ja, die taal. Op een bepaald moment kwam, moest, je, moest je verhalen vertellen. En dan denk je van. Uh, ja, toen kwam iemand met dat verhaal, dat verhaal. Ja, maar je kunt ook naar het buitenland gaan. Daar zijn ook heel veel verhalen te vertellen. Ja, maar ik ben altijd geneigd geweest om verhalen van om de hoek te vertellen. Want ik heb ook in, uh, toen ik bij de VPRO werkte als documentairemaker aanvankelijk toen gingen er heel veel... Roelof Kiers en Hans Keller gingen altijd er veel... Altijd het buitenland allemaal. Altijd het buitenland. En ik, ik zocht onderwerpen bij, spreken bij de buren. Want ik vond... Het, maar wat het, is dat dan? Ik bedoel... Ja, omdat ik het... Omdat ik, als je goed om je heen kijkt, is het drama... Het grote drama is overal te vinden. Bij, bij, bij, je, bij je buren, bij je overburen, in, in je eigen plaats enzovoort. Daarvoor hoef je niet per se weg. Dus nee, ik, hoewel er ook mensen zijn die zeggen dat eigenlijk... Internationaal dat het daar echt gebeurt. Hè? Ik bedoel, u kent die sfeer wel toch? Ja, nou ja, ja, ja, ja dat kan. Maar ik heb het altijd uh, dicht bij huis uh, uh, uh, gezocht, omdat ik daar. En, uh, en, maar dat ik een aantal films in Friesland heb gemaakt, heeft wel echt met die taal te maken. Die ik altijd prachtig vond. En op een moment kreeg ik een verhaal aangeboden. De, de, de, de Dreem over die zaak Hogerhuis. Welke zaak? Even heel kort vertellen? Nou, dat, waar, er zijn drie, eind van de 19e eeuw zijn er drie Broers Hogerhuis. Uh, uh, ten onrechte veroordeeld wegens inbraak en uh, geweldpleging en ik ze de twaalf jaar gevangenisstraf was gewoon een, uh, eh, een politieke veroordeling uh, om revolutionair de kop in te drukken hè? Uh, uh, uh, uh, nah. en, uh, ja, want het, zij waren het, aanhangers of bewonderaars van, van, van, van, van, uh, uh, het waren socialisten Ja, precies, ja, ja dat van uh, niet. aanhangers van Troelstra ja. zou ik maar zeggen en, uh, en toen heb ik gezegd ik wil het wel doen, ik vind het een prachtig verhaal maar ik wil dat het in het Vries gaat ja. Nou, dat vond Stefan Veld de, van de NOS toen... die vond dat een mooi idee. Bij het Filmfonds moesten ze er nog even over denken. Maar toen hebben we gezegd... het Fries is de tweede rijkstaal, officiële rijkstaal. En toen is het gegaan. En dat sloeg ontzettend aan. Want spreekt u nog vaak die taal? Ja, ik spreek ja, ja, ja. Ja, Thuis of, of, of, of waar? Hm? Thuis. Nou, bij, of? Bij, uh, als ik nog eens een keer in de Lemmer ben... er woont nog familie en... En ik ben ook bij dat Leeuwarden, uh, hoe heet het Leeuwarden uh, Culturele Hofstad 2018. Daar word ik dan ook van gevraagd. jij. Ja, dat altijd met een beetje pff, azeling en, uh, en de reserve. Dan vind ik het leuk om daar een paar dagen te zijn. En dan ook weer gauw weg, moet ik zeggen. Even terug naar het filmfestival, waar u deze week ja. dan ook uh, bent geweest. Want u was degene, daar moeten we het nog wel even over hebben... Uh, die dus dat eerste Gouden Kalf won. Ja. Met uh, de film Het teken van het Beest in ja. 1981. Ja. Was dat iets? Uh, was het net zo groot als wat het nu is, dat Gouden Kool? Nee, daar werd met, er nogal nog met enige ironie over geschreven. Hè. Ironie? Goed. Waarom dan? Nou ja, de God een Nederlands festival en een beetje uh, Hollywood nadoen, weet je wel, je, uh, je kent dat wel. Maar dat was toen in, in Utrecht uh, ontstaan onder leiding van Hu die uh, later naar Rotterdam ging. En. Uh, ja, mijn eerste speelfilm, die, die werd daar gedraaid. En ik draaide voor de VPRO een, een, een, een documentaire bij een, in, in Rome... over een aristocratische familie daar. En toen las ik in de krant op de voorpagina van de Volkskrant... Dat, dat mijn film Twee Gouden kalveren had gewonnen. U las het in de krant? Ja, Echt waar? Ja, ja. Maar dat is toch de bedoeling dat u daar op, op de rode loper ja, staat? Ja, nee, ja maar dat was, dat was helemaal geen rode loper. en zo. Dat, dat was, was beetje, het allemaal nog niet. Ja. Het was wel leuk. Toen, toen was er nog geld verbonden aan die prijs. Wat kreeg u dan? Uh, er was 5200 euro... De helft heb ik gedeeld met de producent. En de andere helft heb ik aan een advocaat gegeven. Want ik was zat, lag net in scheiding. <lacht> dus dat kwam heel goed uit. Dat kwam heel goed uit. Dat kon goed worden <lacht> en nu heb je ineens zo'n... Uh, ja, ik heb een paar van die dingen gewonnen. Dus, dus, uh, maar maar wat, wat betekent het? Want we doen er nu een beetje lacherig over. Want toen was het ook, werd het ook... Nee, hoe, het was hoe, het nu, hoe het nu is dan? Dat nu, nou ja, dat de is wel heel uitgebouwd. Heel op mensen. Het heeft nu echt naam. Het, het, ja, maar is dat dan, wat, wat vindt u daarvan? Ik bedoel, vindt u het ook een, een beetje... Poespas nu? Ja, het is een beetje poespas. Maar het leuke is dat het toch het centrum is... van de, van de Nederlandse filmactiviteiten. Heel veel jonge mensen komen daar hun eerste film te tonen. En die uh, halen buren en vrienden en familie. Die, die moeten dat allemaal zien. En dat, en dat is, dus het is een soort kloppend hart van... van, van, van van de Nederlandse film. Maar er zit ook al een beetje. Allemaal onzin ook omheen. Maar in, in de kern is het belangrijk. Voor de Nederlandse filmindustrie. Ja, En waar is dat kalf gebleven? Heeft u ze nog? Of, of... Ja, het staat ergens in een hoek. Ja, ja, ja. Ergens in een hoek in, in uw huis. Ja, ja, ik heb een aantal van die prijzen. Maar het zijn meestal niet zulke mooie dingen. De Oscar is het enige mooie uh, beeldje. eigenlijk. een prachtig. Voor De rest neigt het altijd een beetje naar kiet, zoals die dingen eruit zien. Ja. Maar ik vind het, ik moet zeggen, ik vind het leuk, hoor. zo'n prijs wint. Ja, want heeft dat u iets gebracht? Ik bedoel... Nou, ik bedoel ja, je... op je, hoe heet dat? CV? Ja. <laughs> dan zet je dat erbij. En dan uh, en de prijzen, uh, ook in het buitenland en zo, en dat zet je dan weer neer. En dan uh, ja, dan, he, want wij zijn natuurlijk afhankelijk van de subsidies. Die moet je dan weer aanvragen. En dan hoop je dat ze even door die cv bladeren En dan denk je, nou, die man heeft toch wel wat aardige dingen gemaakt, blijkbaar. Ja, dus zo werkt het dan uh, toch wel? Ja, dat helpt wel een beetje. Ja. Ja, en waar ja. bent u nu eigenlijk mee bezig? Um, uh, wat wordt uw nieuwe film? Nou, er draait film? nu een film in, in Utrecht. Uh, de Friese, over een Friese mevrouw. Ja, over hem. Tuurlijk, tuurlijk. We uh, uh, ja, konden het niet uh, laten. Ja, nee, nee. Een, een, een, uh, Hoe heet hij ook alweer? Ik heb het hier uh, eerst Vier van Hoes Alinnen. Het gaat over een actrice, Friese actrice, die uh, van 30 Glashouwer. die uh, haar toneelgezelschap na 27 jaar kwijtraakte. geen relatie meer had, niemand meer had. en maakte een, een Engelstalige voorstelling. Uh, waarmee ze langs een aantal steden in Amerika ging. En, en ik heb haar gevolgd. Ikzelf, camera op de schouder, zij alleen. Dus echt, ik was uh, Rody, geluidsman producent, alles. En, uh, en ik dacht dat het helemaal niet zou worden in die film. En nou zit hij in de competities, toch. Dus... Echt waar? Dus hij gaat ja. misschien weer een gouden kool vinden? Ja, dat, dat, dat is... Uh, de, de, ik vind het wel leuk dat ik bij de eerste bij, de, bij die laatste tien ben, uh, zit. En uh, wie weet, een nominatie zou ik wel geweldig vinden. Ja. ja We moeten nog even naar voetbal. Dat vindt u hartstikke leuk, toch? Voetbal. ja Uw clubje. Heerenveen. Heerenveen, uh, tweede helft tegen FC Twente. Jeroen. Het is de 88 e minuut en... Uh... Onze gast van vanavond kan naar de volgende ronde voor Heerenveen. Want de derde ronde gaat bereikt worden in het bekertournooi Heerenveen. Toch van oudsher een cupfighter. Eén keer winnaar van de beker in 2009 tegen Twente naar strafschoppen, Een van de hoogtepunten uit de clubhistorie. En Heerenveen gaat de volgende ronde halen want het staat 3-0. En Twente gaat dat natuurlijk in 2,5 minuut niet meer goed maken. Het is een mooie avond wat dat betreft voor Heerenveen. Dat op kan naar de volgende kraker. En ook daar zal uh, meneer Verhoef alles van weten. Namelijk heerenveen buur komende zondag. De Friese derby. Hoera. U begrijpt dat wij dit voor u hebben gedaan. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. We ja, ja ook die vanavond. uitslag zo hebben gemanipuleerd. Ja, dat is goed. nou goede productie. <laughs> dat doen wij graag bij twee ja, dingen. Ja. Goed, mag ik u danken voor uw komst uh, ja, naar deze uitzending. Dat is leuk. Ja. Dank je. Twee dingen van Max. Voor meer informatie... ga naar de website tweedingen.nl. Daar kunt u ook de uitzending terugluisteren. En morgen dan praten we... in deze uitzending met Jacobine... Jacobine moet ik zeggen. Jacobine Gil. En zometeen Willemijn Veenhoven... Zeker met de algemene beschouwingen. We gaan een aantal keer live naar Den Haag. En we hebben het over El Gore. Deze week is er weer een belangrijke klimaattop. Um, daar was hij natuurlijk ooit. Was hij het gezicht van klimaatverandering. Het gezicht van How to Save the Planet. Maar wat is er van die man geworden? Dat, dat hoor je allemaal na half negen. Zometeen in BNN Today. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep. Dat is de strop in plaats van de broekriem. Teken de petitie op niet 123 wegnl Onze programma's bezuinig je niet 123weg. Dit is Radio 1. E. Met het NOS Journaal met Kees Groot. De regeringspartijen zijn bereid met de oppositie te gaan onderhandelen over veranderingen in de plannen van het kabinet. Dat werd duidelijk tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. De oppositie vindt de toezeggingen van de coalitie tot nu toe te weinig concreet. Zes mannen zijn opgepakt omdat ze vrouwen zouden hebben gedwongen... een telefoonabonnement af te sluiten. Na het afsluiten van het abonnement moesten de nieuwe telefoons... worden ingeleverd bij de verdachte... en de vrouwen moesten de maandelijkse abonnementskosten zelf betalen. De politie heeft een gezichtsreconstructie laten maken... van een man die negen jaar geleden dood werd gevonden in Enschede. De politie hoopt dat iemand de man herkent... zodat de zaak kan worden gesloten. De identiteit van de man kon niet worden achterhaald destijds... omdat het lichaam al in verregaande staat van ontbinding was. En het is nu zeker, er is water op Mars. Een onderzoeksrobot heeft op de Rode Planeet een schep aarde onderzocht. En er blijkt 2% water in te zitten. Het wordt nu een stuk makkelijker om bemande missies te ondernemen naar Mars. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. donderdag 26 september, 1 over half 9. Goedenavond. El Gore, hij heeft een Nobelprijs voor de vrede op de schoorsteen staan. Hij is oud vicepresident van Amerika. En heel erg bekend vanwege zijn strijd tegen de klimaatverandering. Daar kreeg hij ook uh, die Nobelprijs voor. En natuurlijk allemaal vanwege zijn wereldberoemde film... An Inconvenient Truth. Maar wat is er van die man geworden van deze klimaatgoeroe? Dat hoor je na negenen. En natuurlijk houden we je hier op de hoogte van de algemene politieke beschouwingen zometeen... En dan was collega Michiel Breedveld, live vanuit Den Haag. Radio 1.nl, dan vind je de webcam. Dan zie je FanX-muzieksamensteller Reinoud van Gent. Goedenavond. Komt ons zo meteen uh, uh, vertellen over een voor mij in ieder geval... totaal onbekende miljoenenbusiness in de muziek. Namelijk K-pop. Even heel kort, wat is het? Popmuziek uit Korea, uit Zuid-Korea. Ja, totaal overgeproduceerde popmuziek. Ja, gewoon tot in de puntjes en gelikte gezichtjes en iedereen doorgetraind. Nou, zometeen meer. Juist, zometeen meer. En nu al meer van de sport. Met Henry Schut, goedenavond. Goedenavond, ja, met voetbal. Gisteravond gebeurden er al bijzondere dingen in het bekertoernooi. In de tweede ronde van die KNVB-beker zijn vanavond de laatste wedstrijden... met een echte topwedstrijd al zo vroeg in het toernooi. De nummers 4 en 3 van de eredivisie tegenover elkaar zojuist afgelopen. Heerenveen Twente, Jeroen Elshoff. Twente kan alles op de competitie gooien. Ja, zeker, want ze zijn wederom vroeg uitgeschakeld in het bekertoernooi. Nog een ronde eerder dan vorig seizoen. Toen het misging tegen Den Bosch, wat dat betreft. Daar tegenstander minder erg vanavond. Want Herenveen heeft gewonnen in eigen huis met gemak. 3-0 is hier de eindstand geworden. Een dikverdiende verdiende zegen voor Herenveen dat op voorsprong kwam, kwam door slagveer na 17 minuten. En het breekpunt in de wedstrijd was eigenlijk een paar minuten later toen Rosales de rechtsback van Twente zijn tweede gele kaart kreeg. 10 man Twente bijna een hele wedstrijd dus en dat is uh, te veel van het slechte geweest want Finn Bogason met de 2-0 naar rust en de 3-0 zorgt ervoor dat Herenveen naar de volgende ronde gaat een fenomeen toch Finn Bogason 39 doelpunten nu in 42 wedstrijden voor Herenveen dat is een prachtig aantal Herenveen gaat door in het bekertoernooi en Twente kan inderdaad vol voor de landstitel ja hij zit Twente eruit PSV en Ajax gingen gisteren wel door en van de grote ploegen moet alleen Feyenoord dan nog spelen dat is zo direct de laatste wedstrijd in deze ronde. Ronald van de Geer is in de Kuip voor Feyenoord tegen Dordrecht. Ronald, een derby. Zeker, het is een uh, kilometer of 30 hier vandaan, Dordrecht. Dus wat dat betreft leeft deze wedstrijd met name bij FC Dordrecht zeer. Nou, veel jongens ook die hier uit de regio afkomstig zijn... en dolgaart dus een keer in de Kuip wilden spelen. Nou, dat is uh, dan vanavond gelukt voor elf van FC Dordrecht. Uh, Dordrecht had overigens twee wedstrijden verloren op rij... maar wel de periodetitel pakte. Dus misschien nog met een enigszins goed gevoel hier in de Kuip arriveert. Tegen een Feyenoord dat uh, wel 10 punten haalde uit vier wedstrijden. Een Europees uitgeschakeld is en het voetbal nog niet juf van het kan noemen... Er zijn wat wijzigingen bij Feyenoord in de opstelling. Zo is er een basisplaats voor Ruud Vormer, Klaassi op de bank. En Boetius is nog niet toe aan twee wedstrijden per week na zijn blessure. Betekent dat Ruben Schaken straks gewoon weer vanaf de aftrap erbij is. Geen aanvoerder Stefan de Vrij kreeg vorig jaar tegen PSV Geel. Dat was de tweede, is nu voor deze wedstrijd geschorst. Betekent eigenlijk heel simpel dat Nelom in het elftal komt. En Martens Indi en Matthijsen straks centraal achterin staan. Om kwart voor negen beginnen we in de Kuip die lekker vol aan het lopen is voor deze beker ontmoeting. Mitchell van der Gaag, oud-voetballer van onder meer PSV en FC Utrecht... stopt noodgedwongen als trainer van het Portugese Belenenses... vanwege hartproblemen. Vorige week werd hij tijdens een wedstrijd onwel. Hij had zijn club vorig seizoen nog naar het hoogste niveau geleid. Het is onduidelijk hoe lang hij thuis moet zitten. En tot slot van dit blokje vol met voetbal nog een voetbalbericht... Het Nederlands dameselftal is de WK-kwalificatie begonnen met een 4-0-zegen op Albanië. Manon Melis bevestigde met drie treffers nogmaals haar status als topscorer aller tijden. En straks in Langs de Lijn ook andere sporten hebben we het onder andere nog even over die spectaculaire zeilwedstrijd De America's Cup, de ontknoping daarvan. En dan spreken we met de Nederlander op de winnende boot, Simeon Tienpont. Dat straks dus in Langs de Lijn. Met Henry Schut, of niet? Ja, ja. ja, ik blijf nog even. Ja. Blijf nog even hangen bij ons. Blijf luisteren in ieder geval. Imagine Dragons. On top of the world. Radio in PNN Today. Naar Den Haag dan, dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. NOS-politiek verslaggever Michiel Breedveld die zit zich daar enorm te vermaken. Michiel, goedenavond. Ja, we lachen ons gek. <laughs> ja, <laughs> de hele dag al. Goede sfeer op zich vandaag, dus dat ja. klopt dan, dat lachen. Nou, eh. Ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn toch al behoorlijk eh, gepikeerde oppositiepartijen, als ik zo vrij mag zijn. Ja, eh. nou, ik had het op zich ook dan meer over Rutte. Die doet natuurlijk de hele dag vrij vrolijk, ja. eh, opgewekt. Behoorlijk. Maar ja. Hij probeert natuurlijk de noodzakelijke steun veilig te stellen... in de Eerste Kamer voor zijn kabinetsplannen. Maar ja, dan moet hij stappen zetten. Uh, hij moet bewegen, zoals dat dan zo mooi heet. Dat moet zichtbaar worden in dit openbare debat. Want iedereen weet ook wel dat je natuurlijk niet echt toezeggingen kunt doen... en plein publiek kunt onderhandelen. Maar kennelijk is Rutte toch niet ver genoeg gegaan. Uh, ook de, de coalitiepartijen PvdA en VVD waren toch niet concreet genoeg dus alleen maar zeurende oppositieleden. Het is eigenlijk de dag van heel veel intenties. Maar wat vandaag echt een gemiste kans was, was dat men klip en klaar duidelijk had kunnen maken welke substantiële ruimte er dan zou zijn om ook echt tot aanpassingen over te gaan. Voorzitter, de premier stelt zich vandaag op als een soort allemansvriend. We kunnen overal over praten, maar uiteindelijk als we doorvragen blijkt dat we nergens over besluiten. En dat we dus eigenlijk ook geen stap vooruit zijn gegaan. En de premier heeft vandaag, als een volleerd jongleur, al die verschillende plannen in de lucht gehouden. Met iedereen valt te praten, over alles kan worden onderhandeld. Minister-President heeft zijn uiterste best gedaan om, uh, om iedereen te vriend te houden. Maar het effect daarvan is toch vooral geweest dat iedereen zich aan het lijntje voelt gehouden. Dit kabinet moet weg. Minister-President, stap op. Ga naar huis. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor verkiezingen. Dank u wel. Ja, dat was Wilders. Je herkende hem wel. Die had de balans aan het begin van het debat al opgemaakt. Gisterochtend. En herhaalt dat nu nog even. Maar de rest is toch behoorlijk teleurgesteld, zoals je hoort. Ja, Roemer helemaal. Die zei vandaag van, Nou, laten we er maar dan helemaal mee stoppen. Ja, maar goed, uh, moet ik ook eerlijk zeggen dat hij natuurlijk de motie van uh, afkeuring of wantrouwen, hoe je het wil noemen, van, uh, gisteren van Wilders al gesteund had. Ja. Dus eigenlijk was hij al uitgepraat. En dan is het teleurstellend dat. Uh, ja, aan het eind van twee dagen debatteren... het kabinet nog steeds zit, kan ik me voorstellen. Uh, maar aan de andere kant, ja, er waren toch een hoop uh, oppositiepartijen... CDA, D66, ChristenUnie ook, die echt de moeite deden... Uh, de hele dag vandaag om, ja, uh, om met voorstellen te komen... Zaten te vissen naar een toezegging... waar ze dan mee naar hun achterban ja. zouden kunnen gaan. Een reden om het kabinet te steunen. Maar en Rutte, die reden kwam er niet. Rutte heeft toch wel een paar kleine toezeggingetjes gedaan hier jawel, en daar? wel. Iets met ZZP'ers, uh, dat die ontzien zouden worden... Uh, misschien kunnen we de accijnsen uh, uh, die verhoging toch niet door laten gaan. Dat is fijn voor de bierdrinkers onder meer. Uh, nee. Maar waar dat dan weer van betaald moet worden... is ook niet helemaal duidelijk. En de AIVD, he, de buitenlandtak van ja. onze uh, veiligheidsdienst... wordt wegbezuinigd. Nou, dat wordt nu weer een beetje teruggedraaid. Maar waar dat geld vandaan moet komen... is ook nog niet helemaal duidelijk. Iets met uh, ouders van gehandicapte kinderen... Maar ook dat is nog niet helemaal duidelijk waar het van betaald moet worden. Misschien volgende week tijdens de financiële beschouwingen... of misschien tijdens de begrotingen, nog weken later. Kortom, het wordt nu niet duidelijk en de oppositie is eigenlijk bang... dat straks aan het eind van het jaar, het eind van het liedje blijkt... dat het nog steeds niet duidelijk is. En dan hebben we het ja. jaar geformeerd en zijn we niets opgeschoten. Heel even nog over Samson, want gisteren kon er echt geen lachje vanaf. Uh, nu leek hij iets toeschietelijker. Hij, zei, oh ja. geloof ik, uh, hij was denk ik tegen Buma net van, u vindt dingen belangrijk... Belang, wij ook belangrijke dingen ja dat ja, was belangrijke ding mooie, dingen vinden, vinden wij quote. ook belangrijk ja. Ja, maar wij hebben dan ook nog andere dingen die wij belangrijk vinden en misschien kunnen we dan tot elkaar komen maar wat, waren het gewoon ja. heel, heel veel woorden waar je niet helemaal niks zei? Of zag je toch een iets toeschietelijker Samson dan gisteren? Nou, hij deed in ieder geval ontzettend zijn best. Uh, maar goed, Samson zit ook klem. Uh, want alles wat hij nu weggeeft, doet weer pijn bij zijn achterban. Alles wat hij nu weggeeft, doet ook weer pijn bij, uh, uh, bij de uh, vakbonden. Die natuurlijk gebonden zijn aan dat uh, zogenaamde sociale akkoord. Uh, ja... Hij ziet natuurlijk ook het Mali-veld niet graag vollopen... met nee. boze werknemers, want dat straalt natuurlijk vooral af op zijn partij. Dus ja, kortom, hij zit klem, de premier zit klem... en daarmee zit de VVD ook klem en daarmee zit het landsbestuur klem. En Asje heeft een nieuwe bril. Ja, mooi, hè? Ja. Ja. En de baard van... Van, van Plasterk is eraf. Ja, die is nou. er ook af. Ja, een nou. slechte zaak voor de islamisering in Nederland... stelde een columniste <laughs> vandaag. Vond ik ook een mooie. Goed, nou, alle belangrijke zaken hebben we besproken. Maar nee, niet waar, want je bent straks iets na negen en weer terug. Ja, de premier dus... Dus... gaat het proberen te lijmen, hè? Dus we gaan ja. het nog zien vanavond. Ja, doe je best en vind weer wat, wat mooie nieuwsjes, zou Zeker. ik zeggen. Tussen, hier, tussen nu en tien over negen. Tot zo, Michiel. Tot zo. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Een miljardenbusiness die totaal eigenlijk aan ons voorbij gaat. In ieder geval wel aan mij. Maar die Aziatische tieners wereldwijd in extase brengt. Koreaanse pop, oftewel K-pop, is ontzettend hot. Luister even mee. Reinhard Vergent, de muziekman van Vanix, muziekjournalist. Um, jullie draaien dit? Zoal? Ik heb geen idee. Even heel kort, wat hoorden we? Uh, we hoorden Beast, een uh, boyband die ook uh, in de MTV European Awards een prijs heeft gekregen voor beste wereldwijde act in uh, 2011. Met Shadow daarna was uh, 21, die kwam voorbij met Falling in Love, een beetje dubstep-achtig plaatje dat het ook goed doet bij ons op Fonsex Radio. Uh, Girls Generation daarna, een soort van Spice Girls met de voice. Inderdaad voor Spice Girls, yeah. ja. En dan nog uh, als laatste Boa met The Only One, en dat is een van de weinigen die niet uit zo'n beentje komt, maar die inmiddels ook uh, K-pop heel groot heeft gemaakt. Ook in Japan. En nu ook in het Japans zingt terwijl ze Koreaans is. K-pop, daar hebben we dus over. Korean pop. Echt allemaal echt uit Korea komt het. En ik heb wat filmpjes gezien. Ja, eh, Zuid-Koreaanse artiesten met ja, van die strak getrokken kopjes hele grote ja. ogen. In ieder geval eh, ja, ja, ja, voor, voor de, daar. Europese ogen. Europese ogen. Zo aangesleuteld. Ja, het is allemaal ja, het, de, dat Het is dus heel normaal in Korea ja. om daar ook... Eh, je ogen even... ronder te laten maken. Ja, ja. inderdaad. Overgestuurd, helemaal overgeproduceerd. Eén um, man uit K-pop, die kennen we allemaal. En dat is deze man. Ja, saai natuurlijk met Gangnam Style. Is hier ook een enorme hit geweest, wereldwijd een enorme hit geweest. Ja. Maar die K-pop, die, die Korean pop, dat is dus echt een miljardenbusiness. En bij jullie ook op de zender op Fanix, wordt dit een steeds belangrijker stroming. Ja, ik had nog even om, uh, om echt aan te duiden dat het een miljardenbusiness is. De eerste helft van uh, 2012 is er 3,4 miljard verdiend met uh, K-pop. En het wordt ook het beste exportproduct van Zuid-Korea genoemd op dit moment. 3,4 miljard. Ja. Maar schets even, wat is het K-pop? Het is eigenlijk, uh, in een land als Korea, daar moet alles uh, aan de regels voldoen. En er mag niet zo heel veel. Uh, dus wordt er een gelikt groepje geproduceerd. Dus er is echt een bedrijf, die bedrijven heten allemaal entertainment. Maar dan heb je SM Entertainment en Cube Entertainment. Allemaal grote bedrijven. En dat zijn niet alleen platenmaatschappijen. Maar die tekenen soms ook yogis van 9 à 10 jaar. Dan worden ze 4 à 5 jaar gecoacht. Dus strak getrokken, huidje wordt gefixt. Ze als je 9 of 10 cream. bent, hoef je toch niet je huidje te laten strak trekken? Nee, nou ja, de puberteit komt er natuurlijk op je 13 ja, Gewoon ja. keihard in. Ik had ook veel puisjes en dat is lastig als je dan een tiener wil ja, worden. Ja, dan gaan liters kleren overheen. Ja, er gaan liters kleren seal, Maar het is dus echt, want ik vroeg op een gegeven moment aan Jay Park: van, hoe kom je shine? En dat, zei hij, ja, dat is een bekende artiest en ja, die heb jij gisteren gezien, geïnterviewd. Ja, sorry, ge het, moet ik even ja. uitleggen. Ja, Jay Park was dus gisteren, en ik geloof dat het daar zo op terugkomen, maar ja. die was gisteren in de center in Amsterdam. En dat is een van die artiesten. En die glom zo. En ik had met hem een leuk gesprek. Dus ik dacht, laat ik het gewoon vragen. En toen zei hij BB cream. En dat is dus gewoon, ja, ik denk dat jij het wel weet. Ik wist het niet. Zo'n crème waar een soort van foundation laagje in ja, ja, ja. zit. En, en dat gebruiken ze gewoon allemaal. Dus, dus het ja. is echt gewoon super gelikt. En ook ja. in de producties. Die gasten schrijven helemaal niks zelf. Uh, leren danspasjes aan die ze geleerd worden. En dus het grote geld wordt ook door die bedrijven verdiend. En ja, niet want door jij hemzelf. zegt dus zo'n bedrijf. Soms is zo'n jongetje negen of tien jaar. Die wordt helemaal geprept. Ja. Om, om als hij dan een tiener is. Om, ja. En dan nou ja, wordt hij helemaal een soort intern genomen en opgeleid. En ook, ook de op meisjes op van uh, het groepje 21. Dat net ook voorbij kwam. Is bekend dat een van de leden. Daar is drie miljoen uh, dollar ingestoken. Om haar klaar te krijgen voor de grote land. En nou zei jij net buiten de uitzending... dat is niet, zijn niet alleen de plaatsenmaatschappij... of entertainment groups zoals die daar heten... maar daar zit ook de overheid achter. Ja, omdat uh, uh, dat is in China ook zo. Uh, ik ben in, met K-pop in aanraking gekomen... toen ik 2008 voor de Olympische Spelen in China was. Ook om daar de muziekscene te bekijken. Mm -hmm. En... Um, daar is het zo dat de overheid zeg maar, het ministerie van Cultuur heeft. En die bepaalt, daar zitten mensen die bepalen... welke cd's verkocht mogen worden en welke concerten er gegeven mogen worden. Eigenlijk censuur. strenge ja. Enorme censuur. Ja. En uh, dus mag je ook nooit iets slechts over uh, Korea zeggen. Uh, als je dat doet, dan, dan is het gewoon over met je carrière. Uh, een van de artiesten die ik dus sprak, die zei... je get blacklisted, dus er is gewoon een zwarte lijst. En dan word je gewoon niet meer gedraaid, dan kan je niet meer optreden. Dus het is door de Zuid-Koreaanse overheid goed de popmuziek. Ja, ja. En, daarom, en dan ja. niet alleen popmuziek... maar ook er zit een hele cultuur omheen. Ja, een enorme cultuur omheen. Het heeft ook met uh, kleren te maken. Um, het gekke van, van Zuid-Korea is... Uh, en, en misschien wel in andere Aziatische landen ook... maar daar weet ik het dan niet van. Maar in Zuid-Korea uh, kan je heel erg gayesh doen... En is het niet gay? Dus uh, om homo te zijn, dat is gewoon raar. En dat, daar heb je het niet over. Maar als je allemaal bloemetjeskleding draagt. En hele strakke broekjes en zo. En lipstick en eyeliner. Dan, dan is dat gewoon cool. Ja. Uh, dus, en hoe meer je dat kan doen, hoe, hoe toffer nog. Weet je? Dus mannen moeten even mooi als vrouwen zijn. En ook even gelikt. En dan als je. Je hebt dus binnen de K-pop ook verschillende groepen. En de groepen die wat rougher zijn. En wat mannelijker. En hun apps laten zien en zo. Die worden dan beastie acts genoemd. Want die zijn dan wat <laughs> ja, ja. beestelijker. Wat in onze ogen waarschijnlijk nog steeds helemaal... het is helemaal gladjes. Very gay Ik zei het al, het is echt een miljardenbusiness. Is het een beetje te vergelijken met um, de, de boybands... zoals wij die kennen? De One Direction? Ja, gewoon inderdaad, business is Ja, Backstreet Boys, One Direction, ja. uh, Spice Girls en uh, Pussycat Dolls. Het is, is echt dat. En op het moment dat iemand niet functioneert... wordt die ook gewoon vervangen in zo'n groep. Um, en het grappige is dat het er zo wordt ingegoten. En mensen het dus, weet je, gewoon nemen daar en over de hele wereld. Maar het is, het is vooral, het is mega populair K-pop in Aziatische landen. Ja. Ik hoor het hier, ja, ik luister niet zo heel vaak naar Van ik hoor het niet echt. Uh, grote optredens in Engeland en ondanks in Duitsland ook. Nu DJ Park, uh, dat was eigenlijk de eerste K-pop artiest die in Nederland optrad. Uh, maar om je even indicatie te geven. De kaartjes om voor bij het podium te staan kosten 120 euro. En er sliepen mensen voor de deur. Dat was gisteravond. Jij was erbij in de cent in Amsterdam. En het klonk zo. Het is vreselijk. Het is, het is, is, een, ja, het is, het is zo zoetsappig. Het, het nieuwe liedje heet I Like the Party. En dat is echt dance. En ja. dit is zijn één laatste single. En die heet Choa. En ja, dat is gewoon een ballad. Maar dit, deze DJ-part is echt een enorme wereldster. Ja. Ik, uh, ik had een tweetje erover uitgegooid dat ik hier zou zitten om ja. over hem te praten. En het is echt niet normaal hoe vaak dat geretweet wordt en geliked wordt. Maar en hij heeft zo. Dus in, in Nederland ook heel veel fans, deze Jay Park. Ja, en, en mensen die checken gewoon als je hashtag Jay Park doet. Of zijn fans die heten Jay Walkers. Want ze hebben net als net Justin Bieber Believers. met Believers, ja Ach. En uh, die, die checken dat gewoon. Ja. En uh, ja, enorm veel fans. En dus gisteren waren we ook waren later in de stad. Want die jongens wilden nog uitgaan. En uh, jij, jij kon mee als Fannix-man? Uh, ja, dus jij ik, ik, zijn? ik ben altijd een beetje sneaky. Dan pap ik aan en dan zeg ik... hé, hey, ik kan een club voor je regelen. En dan gaat, het, gaat de nacht gewoon verder. Ja. Uh, uiteindelijk zijn we niet overal beland waar we wilden belanden. Want er was toen een plan van weer naar het studio en weer naar de stad. En op een gegeven moment dacht ik... ja, dag, ik moet morgen ook nog werken. Maar die gasten willen toch ook, willen, die willen toch ook alleen maar naar, naar, naar seksshops. Nou, dat zou je dus denken. Red ja. Light District, daar mag je gewoon over praten als Koreaan. Dat is helemaal prima. Over uh, enorm veel drinken mag je ook praten. Maar ik zei, uh, don't you want to see a coffee shop no, no, no, no, no, I'll get blacklisted. Ja. Dus het, ook daar is het probleem van met wiet. Wiet is zo verboden en daar ga je gewoon een gevangenis in als je, als je wiet rookt in Korea. Dat daar, Je mag ook niet gesignaleerd worden bij een koffieshop. Er mogen geen foto's van je gemaakt worden voor een koffieshop. Want het hele voorgeproduceerde imago is dan, is dan kapot natuurlijk. Ja. Gaan wij, gaat Nederland ook helemaal plat voor K-pop of verwacht je dat niet? Ik denk dat er gewoon, net zoals met de hele Braziliaanse wave met Gustavo Lima en Michette Tello en zo dat er ook van de K-pop gewoon volgende side komen. En, uh, en we nog wel wat top 40 hitjes krijgen uit Korea. Goed. Ik, uh, <laughs> ik berg mij alvast. <laughs> uh, vind jij het leuk Saf, of niet? Ik vind het wel heel grappig, omdat het is zo goed geproduceerd. Dat er leuke danspasjes bij zitten. Ja. Uh, en het, weet je, het, het klinkt zo gelikt dat je er wel gewoon doorheen kan luisteren. En het soms ook wel gewoon lekker is. Want het zijn vaak kopieën van bestaande Amerikaanse hits. We gaan het merken. Dankjewel. We gaan naar de tweede ronde van de KNVB Beker. Fijn Noord, Dordrecht, Ronald van der Geer echt ongekend uh, hoeveel mensen er op deze wedstrijd zijn afgekomen. Zou uh, ook wel kunnen komen omdat uh, deze wedstrijd bij de seizoenkaart in zit. Dus mensen toch waar voor hun geld willen. En ook valt maximaal eruit. Zeven minuten gespeeld. De stand is nog 0-0. Uh, Met Feyenoord dat uh, zeer agressief en fel begonnen is. Ook al een grote kans heeft gecreëerd via Lex Immers. Althans, de, de kans werd gecreëerd eigenlijk door de actie van Schaken aan de rechterkant die daar dus uh, speelt. Omdat Boetius uh, geen twee wedstrijden in de week kan spelen. En die Schaken die heeft dat wel begrepen. Want uh, continu aanspeelbaar, continu nu ook met de acties aan de linkerkant met Pisas. of aan de rechterkant met Pisas. de linkervleugelverdediger van Dordrecht. die meer zijn rugnummer heeft gezien. dan dat hij Ruben Schaak kan vasthouden eigenlijk. En Feyenoord continu met het balbezit. Men is nog niet in de buurt geweest van Erwin Mulder. Balbezit voor Feyenoord. Eén grote kans dus. Het is nog 0-0 in dit bekertreffen. We're in the past We've been cast out over Oh Now we're back in the fight We're Back on the train Oh Back on the chain gang Circumstance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 van mijn favoriete zangeressen. Chrissy Hind Van de Pretenders uit 82. Back on the Chain Gang. Zometeen gaan wij het hebben over El Gore. En dat doe ik onder andere met Mark Koster. Onze Amerika-kenner en hoofdredacteur van de Post Online. En we hebben het over waar is die man gebleven... Ja, ja, het dat gaat snel. was groot. maar L uh, was groot? Hij is niet zo groot meer. Dat, maar we gaan hem wel een beetje helpen. Maar uh, ja, ik, ik heb altijd moeite zo. met hem gehad hoe hij het heeft aangepakt. B Iedereen die ook maar iets weet over duurzaamheid, zit deze week op. Ter Al die knappe koppen buigen zich over de grote vraagstukken van nu. Het Springtijfestival onder leiding van Milieugroep Wouter van Dieren. Drie dagen in de natuur praten we over de toekomst van de duurzaamheid. Waar komt ons voedsel straks vandaan? Hoe gaat onze energievoorziening eruit zien? Vroege Vogels praat mee over veranderingen, ideeën, oplossingen, innovaties en creativiteit. De nieuwe economie ziet er heel anders uit. En misschien wordt op het Springtijfestival wel de oplossing voor de huidige crisis gevonden. En dat wordt uh, zondagochtend op Vroege Vogels...